Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Klimaatactivisten in Rome hebben het water van de bekende fontein bij de Spaanse trappen zwart gekleurd. Drie demonstranten goten er een plantaardige zwarte kleurstof in. Ze roepen de Italiaanse overheid op om te stoppen met milieubelastende subsidies. Volgens de demonstranten bewegen mensen zich naar het einde van de wereld. De politie heeft het drietal opgepakt. Dragshows zijn voorlopig toch niet verboden... in de Amerikaanse staat Tennessee. De wet zou vandaag ingaan... maar is volgens de federale rechter... in strijd met de grondwet. Vorige maand zette de republikeinse gouverneur van Tennessee... zijn handtekening onder de wet... die dragqueens verbiedt om op te treden... op openbare plekken, voor kinderen... of in de buurt van scholen. Dat zou volgens hem schadelijk zijn voor de kinderen. Een theatergroep die, de reg die regelmatig dragshows opvoert... spande een rechtszaak aan. Twee schapenhouders uit het Gelderse Renkum hebben uit voorzorg 106 drachtige schapen naar Friesland gebracht. Hun hoop is dat de dieren daar veilig kunnen bevallen. Vorige week werden in twee nachten 23 van hun schapen doodgebeten. Waarschijnlijk was dat werk van een wolf. De aanval leidde tot veel ophef. De schapenhouders hadden eerder een wolfwerend raster geplaatst. Maar het onderzoek van de provincie bleek dat dat waarschijnlijk niet voldeed. Een vrouw is gisteren in Brussel met haar auto per ongeluk een tramtunnel ingereden. Daarna reed ze in paniek door naar de eerste plek waar ze licht zag, een station, meldt de VRT. Het vervoersbedrijf heeft de auto met een takelwagen uit de tunnel gesleept. Het incident gebeurde laat op de avond en het tramverkeer werd dan ook niet verstoord. De vrouw moet mogelijk een schadevergoeding betalen. Het weer in het zuiden nog regen. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger. Vanavond ook buien in het zuiden. In het noorden dan opklaringen. En het koelt vannacht af tot het vriespunt. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er is een technische storing bij de Zeewindsluizen bij Den Oever. Het verkeer wordt beurtelings over één weghelft geleid. Dat geeft nu wat vertraging richting Heerenveen tussen Weringerwerf en Breeslandijk Heb je een kwartier op onthoud, maar dat kan straks ook weer oplopen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Entertainment for you.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 I wanna feel the edges start to burn Let's <laughs> Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 C.F.M Er zijn van die momenten...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 Wat je zei Als je werkelijk opgeeft Wacht er alsjeblieft op mij Lief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 je man is dit. Many Vanavond stil geweest van puur vreugde en geluk bij het kijken naar jou. Het genieten van jou. Dit gevoel kan nooit meer. Terug.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 van mij. Alleen bij jou kan ik tonen wat ik kan. Ik mag je miljaraar zijn, je Boezemvriend vriendje man. En ik blijf bij jou, ik hou van jou, mijn leven lang, mijn leven lang. We woke up dating from the sleep of the night. Need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 Ik en me sta voor je klaar Alles wat ik heb zal ik je geven. Als je wilt, luna, kom ik in colette. Als je wilt, dan kom ik Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat fantastisch zijn. Oh, laat de nacht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 I'm dying so Ritme. Ritme. ritme van ZFM. ZFM.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 Mopi, Mopi, Mopi Ik vind jou helemaal topi Ik heb je niet meer aan de kopie Hey Mopi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 die vlinders in je buik. Voor de moppies, altijd de erop uit. Voor de moppies, dat ik zo lekker uit Voor de moppies, ik val het in mezelf. Voor je moppie, moppie, moppie. Ik voel jou helemaal topie. Ik krijg je niet meer uit like mijn kopie Oh, moppie, oh, oh. moppie, moppie. Ik voel jou helemaal topie. Ik krijg je niet meer uit mijn kopie Mobi, mobi, mobi, jump in like my topie, oh. jump in the my Mad You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 Ik ben want dat wordt bij het leven, vergeten nog het niet. Wat trouwens zoveel mensen hielp mij en wel doorheen. Wat heb ik nog te wensen, ik heb alles om me heen. Jij hebt hard moeten vechten, het zag niet altijd mij, nee. maar nu na twintig jaren, tel jij nog altijd mee Wat jij ooit hebt gezongen, veranderde in koud. Jouw fans, het zijn er velen, ze blijven altijd raar Nu zijn we goede vrienden, muziek heeft ons verbonden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 I never Het gaat zo gevoeldsir. De schade is wel groter dan ik ooit denken kon. Ik wil.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 Je maakt me je breken, je haat me begrepen. Hoe moeten wij dan verder gaan? Is daarom dat ik zie? Wow, wow, wow, wow, die Beleer. Wanneer kom jij me?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 Is...